Vijf uur, Straat met het NOS-journaal. President Obama wil ingrijpen in Syrië, maar hij wil daarvoor wel de steun van het congres. In een wetsvoorstel dat hij naar het congres heeft gestuurd... schrijft Obama dat hij wil ingrijpen om toekomstige chemische aanvallen te ontmoedigen, te verstoren en te voorkomen. Hij noemt geen tijdpad, maar waarschijnlijk debatteert het Huis van Afgevaardigden in de week van 9 september over het voorstel. Dat betekent dat er de komende dagen nog geen aanval zal komen. De Franse president Hollande blijft vastbesloten om actie tegen Syrië te ondernemen, heeft hij Obama in een telefoongesprek laten weten. Ook het standpunt van het Nederlandse kabinet verandert niet. Minister Timmermans vindt dat het VN-spoor moet worden gevolgd. Peru kampt met extreme kou en zware sneeuwval. In tien regio's is de noodtoestand afgekondigd. Meer dan 30.000 Peruvianen zijn getroffen door wat de hevigste sneeuwval in tien jaar zou zijn. Reddingswerkers proberen hulpgoederen naar de zwaars getroffen gebieden te brengen. Zeker twee mensen zijn om het leven gekomen. Ook zijn tienduizenden dieren doodgevroren, waaronder lama's, alpaka's en schapen. In Nigeria hebben leden van de terreurbeweging Boko Haram zeker 24 burgerwachten gedood. De burgerwachten waren op weg naar het noordoosten van het land... om daar leden van de islamitische terreurgroep te arresteren. Maar onderweg werden ze in een hinderlaag gelokt. Boko Haram pleegt bijna wekelijks bloedige aanslagen in Nigeria. De president zet nu burgerwachten in... die vaak met weinig meer dan knuppels en messen op pad gaan. PSV heeft gisteren punten laten liggen in Leeuwarden. Tegen Cambuur bleef de club steken op 0-0. Eerder op de avond speelde FC Twente met 1-1 gelijk tegen Heerenveen. Ahead Eagles won met 4-1 van RKC Waalwijk. En Herakles Ado Den Haag werd 1-0. Het weer: het is bewolkt en er kan een bui vallen. In het zuiden schijnt vandaag af en toe de zon. Het waait stevig. Het wordt 19 graden. Later in de week wordt het weer zomers warm. Dit was het NOS journaal. Dit is Radio 1. VNN. VNN. Start. Goedemorgen bij deze nieuwe start op jouw uh, zondag. Natuurlijk op Radio 1. Afgelopen week, ik, uh, nou, je hoorde het net al, ik kom uit Utrecht... en daar merkte ik pas dat het nieuwe studiejaar uh, op het punt staat om te beginnen. Um, daar, uh, ik liep door het centrum en het werd echt overspoeld met nieuwe studenten... die dan uh, bezig waren met hun introductieweek of met hun ontgroening... En uh, dat zie je dan vaak, omdat ze dan uh, zo'n gekleurde overal dragen. Ik weet niet of je het gezien hebt, Frank. Uh, ja. Schrikkelijk. Van Nachtbraker zit nog steeds naast me. Uh, echt van die knalgele, oranje, groene, roze overal. Achterop nog even een lokale kroeg die dan de studentenvereniging sponsort. Um, en toen ik dat zag, moest ik denken aan uh, dit lied van de studenten van tegenwoordig. Niet leren, maar ontkeren. Het maakt niet uit wat je haalt. Lang studeren, 15 jaar in school, maar wat Lang studeren, 15 jaartjes, toch mijn papa die betaalt. En toen vroeg ik me af, er komt dus een hele nieuwe lichting. Uh, gelukkig zijn ja, de, de, de wat strengere regels voor de studenten, die gaan pas over een jaartje in. Maar um, ik vroeg mij toch af, is het wel zo goed als je ouders jouw studie en misschien zelfs jouw kamer betalen? Bij mij was het, uh, ik heb geluk gehad, mijn ouders die hebben mijn uh, studie uh, betaald. Dank je wel, uh, papa, daarvoor. Um, maar ik vraag me af, word je daar misschien niet een luie student van? Frank, nou, um, wat heb jij zelf betaald tijdens je studie? Uh, niet zo heel veel. Althans, uh, mijn studie hebben mijn ouders betaald. Maar ik heb het in vijf jaar gedaan, mijn hbo-opleiding. Dus ze zeiden... Dat is een, een, een jaartje te lang. Te lang dan. Ja, maar ze zeiden ook wel, we betalen tot dan. En als mm -hmm. het dan niet lukt, moet je het zelf gaan betalen. Want mijn broer is inmiddels aan zijn derde studie begonnen. En die moet nu wel gewoon zelf betalen. Yeah. Want die ook vijf jaar... Ze hadden gewoon gezegd, want voor de vijf jaar betalen we. Mm -hmm. En je moet het maar zien te halen of niet. En anders moet je het zelf gaan betalen. Maar de rest daaromheen betaal ik wel. Gewoon zelf. Huis, je kamer, je, je studieboeken. verzekering, studieboeken, dat, dat betaal ik wel allemaal zelf. Oké, okay, nou, ik heb exact dezelfde situatie ja, gehad. Goede combinatie wel, denk ja, ik. ik. Ik heb nog niet de, de, de regel gehad dat ik dan uh, het na vijf jaar zelf zou moeten betalen. Dus dat, ik heb ook nog een extra studie gedaan. En die. Uh, nou, die hoefde ik ook niet te betalen. Dat is wel dus, lekker. Dat was wel fijn. En daardoor heb ik misschien ook wel die extra studie gedaan. Ja, maar het, dan is het op zich wel goed dat zij het betalen. Want als jij mm -hmm. het zelf had moeten betalen... had je die studie niet gedaan. En had je dus minder onderwijs genoten als het ware. Ja, en dan had ik misschien hier niet gezeten. Want nee. mijn studie was journalistiek. Ja. Dus, maar ja. aan de andere kant, ik begrijp ook wel weer jouw punt... Van, dat dat ook wel weer lui kan maken. Omdat je denkt van... Ah joh, ga ik toch nog lekker... in plaats van dat je in de studieboeken gaat de kroeg in. Omdat mijn ouders betalen toch wel. Als je het zelf moet betalen... dan ja, dan, kost het gewoon, dan gaat het echt door je portemonnee. Dan weet je echt wat je mist en wat Precies. je voelt. Ja, want wie welke ouder gaat nou uh, tegen de blauwe ogen van zijn kind... <laughs> zijn zoon of dochter aan de eettafel zeggen... nou, uh, je hebt nu al zes jaar gestudeerd. Laat dat diploma maar zitten of betaal het maar zelf. Uh, uh, ik, uh, ik ga niet meer voor nou, je uh, uh, uh, brengen nee. Maar ik weet niet wat nou het beste werkt. Wat nou de beste motivatie geeft. Dat is wel nou, lastig. Nou, ik heb mijn eerste studie heb ik in vier jaar gedaan. En dan ben ik gelijk opgegaan met een vriend van me. Die was al echt een stuk ouder, volgens mij toen hij begon, 24 al. En die betaalde alles zelf. Nou, die heeft er echt, hop, als een sneltrein het doorheen gedaan. Want die zei ook, ja, ik weet wat er van mijn rekening afgaat. Automaat. Best wel veel ook, hè? Ja, dat, wat is het? Tegenwoordig 18 1900 Ach, ja, mij euro. euro per, per jaar om op school te zitten. Ja, en als je een tweede hbo-studie doet, kan dat zo uh, tot 10.000 euro oplopen. Ja, zo. veel geld, man. Ik wil graag jouw mening hierover weten. Je kan bellen naar gratis nummer 0800-1121 over de stelling van vanmorgen. Je wordt een betere student als je alles zelf moet betalen. Nou, ja, word je een betere student of misschien juist wel een slechtere... omdat je dan afgeleid bent, omdat je moet werken om je studie te bekostigen bijvoorbeeld. Daar praten we dus over. Je kan bellen 0800-1121. En dat heeft Bart gedaan. Goedemorgen. Morgen, Kees. Jij studeert HBO Communicatie Management en dat betaal je helemaal zelf. Dat klopt ja. En waarom dat? Uh, ik heb hiervoor heb ik een MBO-studie gedaan en die heb ik nog wel gedeeltelijk gefinancierd gekregen. En voor het HBO-studie mocht ik dat dan uh, vervolgens zelf gaan betalen. Dat uh, je ouders die zeiden je bent nu oud en wijs genoeg. Exact. En uh, nou oud, oud en wijs. Uh, het is een vierjarige opleiding. Ja. Maar ik heb gehoord dat jij er iets langer over doet. Uh, dat kan kloppen, ja. En hoeveel, hoeveel jaar ben je nu bezig? Ik heb nu negen jaar erop zitten. Oh, dat is een uh, flinke tijd. Ja. En uh, vanwaar uh, duurt dat zo lang? Ik denk voornamelijk van mijn kant uh, uitstelgedrag. En dan uitstelgedrag waardoor? Uh, er is altijd wel iets leukers te doen, iets boeienders te doen dan aan de studie te zitten. En zolang je nog uh, fulltime met je studie bezig bent... De, de eerste jaren, dan gaat het allemaal wel goed. Maar zodra je dan vervolgens uh, meer uh, vrijheid erin krijgt uh, en een scriptie moet werken, dan heb ik de neiging om te zeggen van, nou, weet je wat? Ik heb nu nog eventjes wat beters te doen, te werken. Of ja, het is altijd wel iets. Het is niet zo dat jij als eeuwige student gewoon nog steeds uh, je hele dag in de kroeg doorbrengt. Nee, was maar waar. Dat is, uh, je, dat is je werk is er eigenlijk zo tussendoor gekomen dat je studie dan maar uh, een beetje op de lange baan geschoven is. Bij mij wel, ja. En uh, wat nou als je die studie uh, niet afmaakt? Want volgens mij is er een grens van tien jaar, hè, dat je voor tien jaar dat je begonnen bent af moet studeren. Dat klopt. En wat gebeurt er als je dat niet doet? Want je hebt nog een jaartje. Nou, je hebt, uh, de eerste jaren krijg je altijd, uh, als je uitwonende beurs krijgt in ieder geval, is dat uh, gedurende de eerste vier jaar van je studie, uh, krijg je dat uh, vergoed als je, uh, ja, als je op tijd uh, klaar bent. Ben je niet op tijd klaar, dan houdt het in dat er dus bovenop je ja, dat, dat omgezet wordt naar de studielening. Dus dat je uiteindelijk met een hele grote studieschuld uh, komt te ja. zitten. Oké, okay, dus dat, dan is het wel even belangrijk dat je aan de bak gaat. Ja, uh, absoluut. Maar dan hebben wij een stelling vanavond. Word je een betere student als je zelf alles moet betalen? Ik heb al zo'n vermoeden wat jij hierop gaat zeggen. Nou, ik ben bang voor niet. Nee? Nee, ik, uh, kijk, ik heb het allemaal zelf moeten betalen. En um, voor mij is dat niet echt direct een, een motivatie geweest. Je begint aan het begin van je studie, ja, leen je over het algemeen toch al wel. Want ja, van, van de 200 euro ruim die je krijgt van de, van de overheid, ja, daar kom je niet van rond. Dus je begint te lenen. En je merkt dat niet. Maar als je klaar bent met je studie, dan mag je je lening gaan terugbetalen. En mag ik vragen hoe hoog die op dit moment staat bij jou? Geen idee, maar het, het zit duidelijk in de tienduizenden euro's. Oké, okay, dus misschien was het juist zo geweest... als je ouders jouw studie juist wel zouden betalen... dan zouden ze je misschien wat meer achter je broek hebben gezeten. Ik denk dat ik me daar ook eerder schuldig had gevoeld, ja. Ah, en dan had je het dus eerder uh, sneller afgemaakt? Ik denk dat ik het eerder had, uh, had afgemaakt, ja. Tuurlijk omdat je anders ook het schuldgevoel hebt van... joh, anderen betalen het voor je. En uh, zij zijn degene die... Uh... Ja, dan op de blaren eigenlijk ervan zitten. Ja, zo kan je het uh, ook zien. Bart, dankjewel voor het bellen. Met plezier. Succes. Nou ja, ik vind dat eigenlijk ook wel een duidelijk punt van uh, Bart, hoor. Dat hij uh, ja, misschien wel achter zijn broek aan was gezeten door zijn ouders... omdat die het betaalden. Of dat hij het dan sneller zou doen omdat die dan op de blaren zouden zitten. Daarom hebben wij het vanochtend instart op Radio 1... over uh, ja, studeren en vooral over dat studenten het zelf moeten betalen. We hebben een stelling... Uh, en dat is, um, ja, studenten die worden, je wordt een betere student als je alles zelf moet betalen. Ik wil jouw mening erover weten. Hoe zat het uh, toen jij studeerde, of misschien studeer je nog... betaal je alles uh, zelf of uh, betalen je ouders het en ja, ben jij een lui student daardoor? Of uh, heb jij uh, alles helemaal zelf moeten doen en was je zo druk met werken... dat je er uiteindelijk toch twee jaar langer over hebt gedaan? De redactie van Start... Die heeft daar ook een mening over. Die krijg je zo. Jij kan trouwens bellen op 0800-1121. Dat is een gratis nummer. 0800-1121. Ik wil graag jouw mening weten over de stelling... je wordt een betere student als je alles zelf moet betalen. Nou, de redactie van Start die bestaat natuurlijk ook uit studenten van BNN University. Dus zij moeten wel een mening hebben over deze stelling. Je wordt een betere student dus als je alles zelf moet betalen. We bespraken het zoals gewoonlijk in de trein. Kedenk,edenk,edenk,edenk,edenk. Kedeng. Oeh. BLM University. Universiteit op sport. Ik denk dat het fijn is wanneer je ouders het op kunnen brengen en uh, je naar de grote stad gaat om te studeren, als ze je een beetje steunen. Omdat het toch wel een hele grote last is om en je studie, en je kamer, en je boeken te moeten betalen. En als je je dan compleet wil focussen op je studie... is het nogal moeilijk om daarnaast een bijbaantje drie dagen in de week te hebben. Dus ik denk dat het wel een soort van rust geeft als je, als je ouders je een beetje steunen. Ja ik, denk we, ja, ik moet eigenlijk eerlijk zeggen, Charlie, ik ben het wel met je eens. Want ik denk dat als je je totaal kan focussen op een studie... dus niet tot 12 uur s'nachts in de Albert Heijn vakken moet vullen... dat je dan gewoon veel beter kan leren, veel beter die tentamens kan maken. Ik denk dat het wel echt een voorsprong geeft. Je mist misschien wat ervaring... Maar ja, je leert wel beter. Ja, dat is van je ouders. En normaal krijg je dus ook studiefinanciering van, uh, van de Nederlandse overheid. Maar ik denk toch wel, uh, sinds ook die, uh, die extra studiebeurs is afgeschaft... of nou ja, daar, daar zijn plannen voor. Uh, ik vind het eigenlijk wel een goed idee. Want je doet toch harder je best als je er zelf voor betaalt, voor je studie... dan dat de staat ervoor betaalt. Kijk naar Amerika. Als, uh, uh, daar kost het echt duizenden euro's of nou, dollars om dat te betalen. En daar doen studenten echt keihard hun best... omdat hun ouders ook keihard hebben gewerkt voor dat geld. En kom dan maar eens thuis met een, met een 5.2 of zo. Ja, maar die druk kan ook weer afleidend werken. En het feit dat studeren daar zo super, super duur is... zorgt er ook voor dat het niet voor iedereen haalbaar is. Ja, ik denk dat het ook wel... dat, dat je ouders je wel een beetje moeten steunen naast je naast studie, Maar... Om alles nou te betalen, je moet wel, wat, ik ben er een beetje tussenin. Want wat Elan zegt, je moet ook zelf werken voor je geld. Je moet ook uh, niet op de arbeidsmarkt komen en dat altijd je ouders je hebben gepamperd. Want dan, dan kun je toch ook niet jezelf je broek omhoog houden. Nee, maar ik word bijvoorbeeld aardig verwend door mijn ouders. Die hebben altijd mijn studie betaald en mijn kamer. Maar ik heb er wel zelf op gestaan wat zij trouwens niet goed vonden. Want zij vonden het onzin dat ik een baantje daarnaast had. Maar ik zei ja, maar als ik bier ga zuipen of een leuk jurkje wil kopen... wat nergens op slaat, dan wil ik dat in ieder geval voor mijn eigen geld doen. Ik vind het onzin als jullie daar ook voor opdraaien. Ja, dat is, zo zit jij dan in elkaar. Maar ik denk dat heel veel mensen gewoon wel... Uh, boe, uh, rustig op de centjes van de ouders uh, teren. En dat dat, dat, dat, dat dat niet altijd goed is. Dan wil ik ook eigenlijk nog één uh, opmerking maken. Dat gratis OV voor studenten... Hartstikke fijn, maar ik vind het eigenlijk wel belachelijk. Uh, nu wonen studenten haast niet op kamers. Uh, dat komt allemaal door het gratis OV dat ze allemaal of op door naar huis kunnen uh, betalen. Of prijs. door het zware kamertekort of de of idioot de hoge, hoge prijzen. Maar als je geen kamer van je ouders krijgt en, en dat je, je studie zelf moet betalen. ja, dan is het toch eigenlijk niet te, niet te doen om een ja. kamer te gaan Je bent dus qua vaste lasten minimaal iets van uh, 800 euro heb je per maand. Ja, minstens. En als je dan echt in een grote stad woont... zoals in Amsterdam of wat dan ook... Ja, dan zijn de kamers zeker niet goedkoop. Nee. Dus ik denk dat dat gratis OV dat dat misschien nog wel het minste is... wat we, ja, wat we van de overheid ja, is, kunnen verlangen. Het is een oplossing, gratis OV. Ja, maar goed, we hebben het over de ja. ouders. Hè? En over de steun van de ouders. Okay. Is de stelling. Yeah.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 Everything is gonna be alright. Van de Babysitter Circus bent je uit Nieuw-Zeeland. Uh, en uh, nou, dit uh, hebben ze dan een jaartje geleden gemaakt. Je luistert nog steeds naar nou, Start op Radio uh, 1. Goedemorgen. Um, we hebben het over een stelling en daar kan je gratis uh, op bellen: 0800 1121. En de stelling uh, van uh, vanmorgen is: Je wordt een betere student als je alles zelf moet betalen. En ik denk, is dat wel zo? Of uh, komt het, uh, zoals de babysitter Circus net zei, ook wel uh, goed als, jou, uh, als jouw ouders het gewoon uh, voor je betalen? Jos, goedemorgen. Hallo, ik, uh, ja, ik kom hier uh, met het perspectief van een vader. En mijn zoon die zit nou in het, der, die gaat nu naar het derde jaar wetenschap in Maastricht. En ja. Nu toe heeft hij het dus uh, met wat hij van de overheid krijgt zelf kunnen betalen met uh, een klein beetje ondersteuning van ons. En ik hoop mm -hmm. eigenlijk dat de Eerste Kamer volgend jaar uh, of dit jaar uh, uh, kan zorgen dat uh, de situatie zo blijft zoals die nu is. Want um, wat er op dit moment aan de hand is uh, mm -hmm. wordt zeker geen beter student uh, als je alles zelf moet gaan betalen. In tegendeel, mm -hmm. we zitten in Nederland met een enorme uh, ontgroening en vergrijzing. Ik weet niet of je dat weet. Ja, dat uh, heb ik gezien. Want ik heb zelf ook dezelfde studie gedaan... als mijn zoon ook wetenschap aan de medische faculteit. Dus ik ken de mm -hmm. statistieken van, van, uh, van de ouderen en de jongeren... en de ziekten en zo, ken ik heel erg goed. Ja. Uh, dus mijn standpunt is dat, wij absoluut, dat het absoluut schandalig is... dat uh, de PvdA en, en uh, natuurlijk de VVD... Uh, bezig zijn om uh, onze kennis-economie, dus de economie van de toekomst, om ja. uit te halen. Nu al uh, artsen en verpleegkundigen uit Roemenië halen. Ik weet niet of je dat wist. Nee, dat, dat wist ik niet. Maar Jos, we gaan even terug naar uh, de situatie uh, met jouw zoon. Hoe heet jouw zoon? Amar. Amar? Ja? Am Amar, oké. Okay. Um, en um, betaal jij uh, de, de, de studiekosten uh, voor Amar? Of is het, je zijn het we leveren een kleine bijdrage. Hoe moet ik dat zien? Een kleine bijdrage, maar hij is uitwonend en ja, met het geld wat hij dus uh, van de overheid krijgt. En mm -hmm. wat hij krijgt uh, als uitwonend student, kan hij het al bijna redden. Dus daar hoeft niet zoveel bij. Oké, okay, Alleen... dus hij betaalt ook een deel van zijn studie ook zelf? Uh, nou, hij kan rondkomen van wat hij uh, uh, krijgt van, van de overheid, snap je? Ja, oké. Okay, want dan, Hij woont dan op kamers, want je betaalt natuurlijk ja, voor je hoog, kamer hoog en, en hoog een... je betaalt voor je studie. Ja, hij, hoeft te, hij, hij loopt dus geen schulden op en hij hoeft ook niet te werken tijdens zijn studie. En dat vind okay. ik ideaal. En, en, en het collegegeld, als het ware... het geld dat je betaalt uh, voor een uh, instelling uh, waar je aan zit... betalen jullie dat wel of uh, betaalt hij dat ook? Uh, betaalt Amar dat ook uh, zelf? Wij, wij betalen uh, een klein beetje mee waar dat nodig is. Maar dat zijn niet geen geweldige bedragen. Oké. Okay. En, en, en, en, en jij denkt dat als, uh, als hij straks... Uh, minder steun krijgt van de overheid... dus zelf meer moet betalen... dat dat dan ten koste gaat... van, uh, van zijn studie. Nou, ik denk niet zozeer aan mijn zoon. Hij zal gewoon wat, wat, waarschijnlijk wat meer schulden oplopen. En hij mm -hmm. maakt sowieso die... koemlaude af. Mm -hmm. En hij zal vast die salaris verdienen straks. Dus daar, over Amar, daar heb ik het helemaal niet over. Ik heb het gewoon over... Uh, het feit dat... Uh, wij moeten in Nederland zorgen dat veel meer mensen naar het hbo-universiteit kunnen gaan. En die, die mensen die arm zijn of lager opgeleid, die zullen gewoon besluiten als het duurder wordt. Ja, ik ga dat niet doen. Snap je? Ja, jij nou, hebt nog meer kinderen. Hoe zit dat, dat met die? Gaan nee, die? Uh... Ik een... Nee, ik heb maar één zoon. Oh, oké. Okay. Uh, ik, ik, ik zie hier andere kinderen staan. Maar dan, uh, uh, ja, dan, dan is dat in het algemeen. Um... Nee, maar ik het is heel belangrijk dat de overheid, Rutte met name en, en, en, en Samsung, begrijpen dat hun beleid onbeschrijfelijk dom is. Ze zagen gewoon uh, de, de tak af waar ze zelf op zitten. De economie mm -hmm. van de toekomst is gewoon meer goede hbo uh, universitaire mensen. Bijvoorbeeld, ik geef zelf ook bijles uh, aan, aan Arabische, Marokkaanse kinderen. want Ja. Uh, nou, in Amsterdam, de helft is allochton. En die, die, die, die spreken vaak Arabisch thuis. Nou, daar gaan er echt niet veel van naar het HBO en de universiteit. Dus we moeten al vanaf het derde en vierde jaar. moeten wij gewoon zorgen dat er Nederlands gesproken wordt thuis. Mm -hmm. Er moet veel zwaarder ingezet worden op onderwijs. Onderwijs en economie is gewoon één op één. Ja. En uh, je moet dus. Er wordt nou bezuinigd, zelfs op onderwijs. Dat is schandalig. Oké. Okay. Dat is dom. De dat... landen die dus meer geïnvesteerd hebben in onderwijs, uh, die hebben gewoon een veel sterkere economie. Mm -hmm. Het is dus puur economisch verhaal. Ja. En de relatie tussen beloning uh, en prestatie, dat zit heel ingewikkeld. Want je kunt bijvoorbeeld ook mensen belonen door waardering. Okay. Dus door, door mensen te programmeren om alleen maar op geld uh, als prikkel te reageren, is gewoon ook heel erg slecht. Dus maar we gaan even terug uh, naar, de, naar de stelling, uh, Jos. Je wordt een betere student als je alles zelf moet betalen, ik proef een beetje dat jij het er niet mee eens bent. Absoluut niet, dat is dom. Okay, nee, da ik hoop dat je begrijpt hoe dom Rutte en, en, en, en, uh, en uh, Samsung en de PvdA en, en de VVD zijn. Ik, uh, ik, ik, begri je... ik begrijp in ieder geval dat ik blij ben geweest dat, uh, dat die regels uh, tijdens mijn studententijd nog niet uh, verkracht werden. Uh, die zijn in ieder geval die, die gepland staan. We weten natuurlijk niet of ze doorgevoerd worden. Uh, Jos, ja. ik zet even bij jou een streepje van... je wordt geen betere student als je alles zelf moet betalen. Bedankt voor het bellen. Ja, en nog één vraag aan jou. Ja, Mag natuurlijk. Dat, uh, maak jij je geen zorgen door de toenemende vergrijzing... en de toenemende kosten van de gezondheidszorg... en van de uh, oudere zorg... En de, en, de, en de ontgroening, dus dat er steeds minder jongeren komen... en ook mm -hmm. steeds minder jongeren zullen gaan studeren... als we dat duurder maken? ja. Maak je geen zorgen dat jouw eigen uh, oude dag... Uh, als deze ontwikkeling zit door... Uh, als je de ontroening hebt, de vergrijzing... Uh, te studeren wordt duurder gemaakt... Mm -hmm. de economie uh, wordt daardoor uh, onderuit gehaald. maak jij je geen zorgen dat dat een dom beleid is... gezien eventueel ook jouw latere toekomst. Want wij uh, hebben nog een redelijk pensioen... en de mensen voor mij no nog beter, weet je wel. Ja, nou, ik, onder... ik, ik, ik, ik, uh, ik kijk natuurlijk ah, wel eventjes... hoe dat straks met mijn uh, pensioen zit... Um, ja? Wat ik ook denk, er kunnen nog zoveel maatregelen komen de komende jaren uh, en gedurende mijn leven. Dat dat misschien tegen die, uh, tegen die tijd wel iets veranderd is, maar ik, uh, ik let er natuurlijk wel op. Ik, uh, ik, ben er ook, ik ben er ook wel deels nog niet mee bezig. Kijk, ik ben pas 27, dus ja. uh, ik, ik ben nog niet heel ver vooruit aan het kijken, maar ik houd het wel in de gaten. Maar vind je niet ook dat onderwijs, uh, dat dat voor iedereen uh, zo toegankelijk mogelijk moet zijn, ook voor arme mensen? Ja, en dat... dat dat, dat, dat vind ik wel. Ik, dat, ik ben heel blij dat, ik mijn, uh, studie, dat mijn vader dat betaald heeft. Anders had ik nu een hele grote studieschuld gehad. Um, ja, precies. Dus uh, nee, daar ben ik zeker blij mee. Jos? Um... Doe, als, als mensen meer geld hebben en het makkelijk voor hun zoon of dochter kunnen betalen... Mm -hmm. ja, vind ik dan betalen dan, weet je wel. Daar help je de hele maatschappij mee. Dat is gewoon een stukje solidariteit, wat ik normaal vind. Ja. Nee, dat, uh, uh, en dat, dat vind ik stiekem eigenlijk ook wel een beetje. Maar dat komt ook omdat het natuurlijk voor mij betaald ja. is. Jos, dankjewel voor het bellen. Oké, okay, graag gedaan. En uh, hartstikke leuke vraag. Dus bedankt voor het programma. Ja, dankjewel. En uh, lekker eh. blijven luisteren. Ja, oké, okay, hoi. We zijn uh, ook even de straat opgegaan... Uh, om even te vragen wat, uh, ja, wat, wat uh, ze daar uh, van de stelling vinden. Van deel wel. Maar niet zodanig dat kinderen, jonge mensen zoveel in werk moeten gaan investeren dat het uh, ten koste gaat van het uh, studeren. Vind ik wel, als we kennis-economie willen opbouwen, moet je ook randvoorwaarden uh, creëren dat dat maximaal uh, uh, op een goede manier kan gebeuren. Ik heb wel heel veel uh, zelf moeten werken om het te kunnen bekostigen, omdat het vanuit thuis niet altijd even goed mogelijk werd, ja, was eigenlijk. Ja, je ziet wel een stuk uh, um, bewustwording op, op wat, wat in mijn geval op iets jongere leeftijd met uh, hoe je met geld omgaat hè, hoe je... Hoe je zeg maar, ook geld gaat, meer gaat waarderen. Zeg maar. Als je er zelf voor gewerkt hebt, dan geef je er ook wat, denk je er wat meer over na voordat je iets uitgeeft dan uh, als je het in de schoot geworpen krijgt. En ja, goed dat kun, je, dat kun je goed op fout vinden. De een leert dat denk ik iets, op iets latere leeftijd. Ik, voor mij was dat redelijk op jonge leeftijd dat. Ik ben ook niet jaloers geweest of zo Er dus zijn genoeg mensen die dezelfde schuitjes zeg maar, zaten. Uh, ja, zolang dat begrip is uh, onderling. Uh, daardoor konden ook andere mensen vertellen waarom zij het iets makkelijker hadden. Ja goed, dan is het gewoon respect voor elkaar en uh, is dat gewoon een andere situatie. Jij kan nog steeds bellen. Daarover, over de stelling van, van, van vanmorgen. Uh, je wordt een betere student als je alles zelf moet betalen. Of denk je, nou ja, weet je, uh, ik, ik, ik deel misschien wel de mening van Bart... van als mijn ouders het betalen, heb ik tenminste een beetje een stok achter de deur. Van uh, Die zeggen, kom op, even afmaken, want anders betalen we het misschien wel niet meer. Of uh, heb je juist studenten meegemaakt die het zelf betalen... en daardoor juist in één keer in vier jaar hun studie halen... direct uh, gewoon heel ambitieus uh, te werk gaan. Ik wil het graag... Van jou weten. Je kan bellen. 0800-1121. Het is gratis, krijg je mij aan de lijn. En dan uh, kan je jouw mening geven. Zo direct hier in start ga ik even kijken wat er trending is in de wereld op Twitter. Uh, wie er uh, allemaal jarig zijn uh, vandaag. En um, ja, gaan we een, een duik nemen in uh, de wereld van uh, ja, de vloeibare kaas. Hoe dat zit uh, hoor je zo direct. Looking for my baby Ook een start op Radio 1. Moet er wel even een jaren 80 klassieker in zitten. Dat is deze. Van, uh, vanochtend. Uh, 1998 uh, komt hij uit. Lisa Stansfield, All Around the World. We hebben het vanmorgen in uh, start over uh, de stelling. Je wordt een betere student als je alles zelf moet betalen. Ik wil jouw mening erover weten. 0800 1121. Daar kan je opbellen. Dat heeft Jelle gedaan. Jelle, goeiemorgen. Goedemorgen. Jij. Uh, goedemorgen bent het er uh, niet mee eens. Jij zegt... Uh, nou, uh, je wilt dat studenten groep... niet zelf alles uh, moeten betalen. Ik eerst af, sinds... wat bedoelen jullie met student? Ik heb vanaf mijn veertiende... tot mijn negentiende... vijfjarige middelbare avondschool gevolgd. Dat is HBS A-kant. Ja. En uh, ik heb daarbij gewerkt als banketbakker, leerling banketbakker bij mijn vader in de zaak. Ja. En uh, ik kreeg een beperkt salaris en de rest was mijn eigen bijdrage, als het ware. Mm -hmm. Maar in feite, als het over echt studeren gaat... Ik heb begrepen uit het voorgesprek dat dat vanaf je 18 is voor artsen en doktoren. Ja, maar kijk, Jelle, als jij dit ziet als, uh, als studeren... want kijk, ja. door de jaren heen zijn natuurlijk heel veel dingen veranderd... Ja. Dan, uh, dan is dit gewoon studeren. Het, uh, het gaat natuurlijk over het, gewoon het, het brede gedeelte als jij... Als, als jij op, de, op het mbo zit, uh, is dat ook studeren uh, voor, voor sommige mensen. Die, ja, ja de, de, de, deze, deze school is dat ook. Maar jij bent ja. het er dus niet mee eens. Uh, waarom niet? Nou, ik, ik heb vijf jaar gewerkt met plezier erbij. Ik mm -hmm. heb ervoor gewerkt. En, maar ik heb heel serieus die studie aangevat. En het is prima gelukt. En ik vond het gewoon beter dan uh, met mijn poeg rondhangen uh, op straat. Ja. Dus, ik vond het gewoon een goede vrije tijdsbesteding. Maar ben jij er een betere student op geworden? Ja, als je... Ik denk dat een student moet eigenlijk voor 100% kunnen studeren in zo kort mogelijke tijd. Ik heb het dus langer over gedaan, want dat mm -hmm. bedoelde mij. Ik op die deed er een jaar korter over. Ja. He? Maar, en heb uh, jij er langer over gedaan omdat je moest werken daarnaast? Dat is gewoon de vijfjarige middelbare Hanshaanschool, want okay. ik mocht eigenlijk werken omdat ik erbij studeerde. Maar heb jij zelf studerende kinderen, Jelle? Nee, nee, nee. nee. nee. Maar nee. ik ben één van de tien en mm -hmm. mijn ouders konden het echt niet betalen. Nee, dat is ook cool. lastig met tien kinderen natuurlijk. Dat ja, is een uh, flinke tuurlijk. spaarrekening moet je dan hebben. Dat was het toen nog niet, maar het werd het wel. Nee. Maar ja, ja ik moest zeggen van wel. Maar in ieder geval... Uh, je mag niet de ouders verplichten, maar als de ouders het kunnen, laat ze bijdragen. Ja, omdat je dan weer. je hoofd maar, bij maar de studie kan andere, houden. Maar niet dat anderen minder kans hebben dan. Nee. Maar ja, automatisch zal dat weer zo gaan... dat degenen die kunnen bijpassen, grotere kansen hebben. Oké, okay, nou, dat uh, lijkt me duidelijk, uh, Jelle. Dank je wel. Okay. Dank je wel voor het bellen. Hoi. Ja, dat kan jij natuurlijk ook uh, nog steeds doen. 0800-1121. Je wordt een betere student... Als je alles zelf moet betalen. Dat hebben we natuurlijk uh, weer eventjes op straat gevraagd. Uh, Lastig, want ik kan aan de ene kant zou je kunnen zeggen: van, uh, Het is goed dat je je leert inspannen. voor wat. Uh, in dat, je, dat je ook de waarde bij wijze van spreken, ervan kent of zo misschien. Maar aan de andere kant lijkt het me ook heel erg veel afleiding. in een periode, ik uh, bedoel, je, je, je bent bijna klaar. Uh, je kan, de rest van je leven moet je gaan nog werken als het goed is. Ja, moet dat dan, wij spreken dan dan al helemaal, meteen, helemaal. Ja, nee. Dus ik nee. Ik denk nee. Uh, deel mijn ouders en een deel van de studiefinanciering. Nou, ik denk als je ouders uh, je handje kunnen helpen, dat dat heel handig is voor de student. Want dan kan ik, voor een van mij, kan ik me beter focussen op mijn studie. In plaats van dat ik heel erg um, ja, bang hoef te zijn, hoe moet ik mijn studie nou beta beta beta beta betalen. En um, ja... En dan kan ik me meer op mijn studie focussen. Nou, ik denk misschien bij sommige mensen, als ze altijd maar heel verwend zijn door hun ouders, dat je dan een verantwoordelijkheid hebt. Maar ik heb altijd van mijn ouders al verantwoordelijkheid meegekregen. Ik heb al een half jaar op mezelf gewoond. Dus ja, dat ligt ik denk ik per persoon heel erg aan. Ik betaal alles zelf, behalve mijn collegegeld en mijn boeken. Ja, nee, die, dat is wat mijn ouders betalen. Maar ik zou dit ook niet zelf kunnen betalen met wat ik verdien en hoeveel ik uit moet geven. Maar ik heb, ja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 Mr. A to Z, ofwel uh, Jason Mraz, The Freedom Song. En dat was dan weer de opvolger van het uh, top 10 hitje... dat hij in 2012 uh, had met I Won't Give Up. Start. Kees Dorrestein. Ja, ik ben er nog. En jij ook. En dat vind ik heel fijn. Even kijken wat de trending is op Twitter. Hashtag Uitmarkt doet het heel goed. Dit weekend is de Uitmarkt in Amsterdam. Vanmiddag om 12 uur zijn er weer voorstellingen te zien in onze hoofdstad. Welkom bij Uitmarkt Live. Met 355 optredens verspreid over meer dan 30 podia... vieren wij hier op het Museumplein in Amsterdam... de feestelijke opening van het culturele seizoen. En uh, hashtag PSVKAM is ook uh, populair. Dat is natuurlijk PSV Kambuur. PSV bestaat vandaag precies 100 jaar. Nee, correctie, bestond gisteren precies 100 jaar en speelde tegen Kambuur. En het werd uh, helaas 0-0, dus daarmee verpesten ze het eeuwfeestje wel een beetje. En hashtag Syria of Syrië is ook heel populair. Natuurlijk omdat uh, Obama vandaag uh, gesproken heeft... en zijn mening heeft gegeven over de gifgasaanval daar. We'll continue to support the Syrian people through our pressure on the Assad regime, our commitment to the opposition, our care for the displaced, and our pursuit of a political resolution that achieves a government that respects the dignity of its people. But we are the United States of America, and we cannot and must not turn a blind eye to what happened in Damascus. Stevige woorden van Obama en hij heeft nu een wetsvoorstel naar het congres gestuurd... waarin hij formeel toestemming vraagt voor een uh, militair ingrijpen in Syrië. Vandaag werd in 1909 voor het eerst de Nijmeegse Vierdaagse gelopen. Aan de tocht deden 306 deelnemers mee, waarvan slechts 10 burgers. De rest was militair namelijk. Een, rel, uh, een ruim verschil met het recordjaar, in 2003 was dat... waar bijna 45.000 mensen de tocht startten. En aan alles komt een eind, zo ook aan Muziekcentrum TMF... die vandaag in 2011 voor het laatste keer uitzond. Jelka van Houten, actrice in onder andere de musical Turks Fruit... en uiteraard zus van Carice van Houten, is jarig... Ik ben even de verjaardagskalender aan het bekijken. en wie moet ik ook weer een like sturen op Facebook? Of een gefeliciteerd met de uitroepteken. Ze wordt vandaag 35 jaar oud. De Duitse broertjes Kaulitz worden vandaag 24 jaar. Het, uh, die zitten in de band Tokyo Hotel, die uh, voornamelijk in 2005 menig meisjeshart deed smelten met dit, ja, met dit nummer. Running nummer. Monsoon, dat was, uh, uh, dat was een hit van hun. Een... Het is al een tijdje stil rond de groep. Maar eind dit jaar uh, zouden ze met uh, nieuw werk komen op hun website. Oh, en even kijken hoe het zit met het weer. Um, nou, wel goed eigenlijk. Ik zie uh, nou, boven Friesland een uh, enkel buitje overvliegen. Die komt, uh, nou ja, die is, nou, die is misschien net al voorbij. Voor de rest uh, ziet het er hartstikke droog uit. Dus uh, nou, het wordt een uh, lekkere droge nacht. Right now the world looks so exciting But that first rung it feels so cold The air up there looks so inviting do the rest when you were old, the printed pictures they stain your hands, it's like a memory you don't own, the architecture of your grand plan, designed to put you on a throne, the bitter taste of the unknown. Vriendinnen van mij die vinden dit een ontzettend lekkere man. Jamie Collum, you're not the only one. En uh, als je aan kaas denkt, dan denk je aan de grote kaasmarkt. En ook maar... De Goudse kaas uit Gouda natuurlijk. Eh, misschien wel Franse kaas, geitenkaas. Maar er is eh, maar één stad die sinds afgelopen woensdag... zichzelf de grootste en vooral belangrijkste kaasstad van Nederland... en misschien wel van de wereld mag noemen. Woerden is dat. Daan die heeft daar wel kaas van gegeten. En die hebben we dus eventjes richting Woerden gestuurd. Dit is echt ongelooflijk. Burgemeester van Woerden, Victor Molkenboer, is Woerden een Kaasstad? Ja, absoluut. 40 van de kaashandel vindt plaats tussen Gouda en Woerden. Dat zijn de kaasteden. En in Gouda, daar wordt wel van gezegd dat dat de Kaasstad is. Dat is ook zo. Maar in Woerden kun je de kaas ook proeven. Ik ben even naar een hoek gelopen. Er staan een broodkraampje, wat groente, fruit en een hele grote pan. En die is van u. Ja, die pand die is bij elkaar 2500 liter. En we gaan proberen ook op die 2500 liter vol te krijgen. Ewald, de baas van het kaas. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind kaas heerlijk. Bij, bij, bij een flesje wijn. Kaas En ik hoop niet dat ik nu een map krijg van jullie, maar ik vind het ontzettend suf klinken. Nee, kaas is niet meer suf. Dan moet je eens een keer kaas met Prosecco maken. Maar wat je ook kunt doen met je vrienden, ja. hè, in jouw leeftijd, 24 jaar... maak echt een stoere mannen kaas van duur met bokbier. Bokbier. Ja. Kaas van duur ja. met bokbier. Ja. Ontzettend lekker. Ja. Wat gaat hier dan allemaal in? Hier gaat wijn in en een bouillon. Nou, we gaan beginnen, dankjewel. Ja, we gaan beginnen, dankjewel. Birgit Collares, notaris hier, druk aan het schrijven. Ja, ben, uh, we zijn al de hele dag aan het meten. Ze we hebben alle ingrediënten gemeten, we hebben de wijn gemeten, de bouillon, de, nou ja, de kaas wat er zo meteen ingaat, de wijn. En uh, we hebben alles gemeten zonder uh, inhoud, dus we gaan zo meteen kijken met de inhoud uh, hoeveel erin zit. Nou, de pan staat aan. Zo klinkt dus een grote, mega grote pan. Waar gewoon 2000 kilo kaas ingestopt wordt en honderden liters wijn. En ik ga eventjes een trappetje op om te kijken of ik in die grote pan kan kijken. En ja, ik moet zeggen. Het lijkt wel een beetje een soort van ja, melkachtige soepbrei. Ja, nu wordt het echt spannend. We staan hier met allemaal mensen om de pan heen. Ja, Hij stroomt bijna over. De laatste zak gaat er nu in. En weet De laatste zak wordt er nu ingedaan. En ja, dit was de toeter. De pan is helemaal vol. Alle zakken kaas zitten in de pan. En nu is het afwachten. Nu is het afwachten of hij zo gewogen wordt en of het wereldrecord is verbroken. Gaan we doen. Oh, hij is omhoog. Hij is los. Ik voel het. Hij is los. Is hij los? Is hij helemaal los? Ja, ik voel het helemaal los. Het schommelt wel trouwens. Hij is helemaal los naar huis. Wat is het geworden? Het is 3415 kilo. 3415 kilo. We komen totaal uit op 2415 kilo, wat het zeker het record heeft verbroken. Heel en heren. Ja, het feest kan losgaan. Het wereldrecord staat er, hoor. Het wereldrecord kaasfondue is gevestigd. Ja, meer dan 2000 kilo kaas vonden hier in Woerden. Ja, het is fantastisch. Uh, nou ja, het is fantastisch. Ik ben blij dat Daan er naartoe is geweest. Ik heb het nooit echt gehad met kaas van Duwen. We hadden het erover met de redactie. Veel, uh, veel mensen van uh, BNN University, veel verslaggevers, die uh, vonden het wel fantastisch. Uh, uh, ook Ilan die zei nog zo. Ja, bij ons thuis was de regel: als je het komkommertje in de kaas laat vallen, dan moet je, je afwassen. Nou, je weet hoe dat is met zo'n kaas van Dupan. Nou, uh, dus ik hoop dat het hem uh, nooit uh, is overkomen. Vandaag is ook uh, de dag van het eerste Nederlands kampioenschap Beurlen... in de Gelderse plaats Otterlo bij het Nationaal Park de Hoge Veluwe... gaat het vandaag allemaal plaatsvinden. Boswachter Henk Ruzeler, jij bent de bedenker van het Nederlands kampioenschap Beurlen. Goedemorgen. Goedemorgen Kees, ja dat uh, klopt inderdaad. Wat ik, uh, is dat purlen precies? Dat burlen, dat is de bronstroep van het mannelijk edelhert. En uh, dat doet hij zeg maar in de aanloop naar de bronst. Want zoals mm -hmm. vanochtend heb ik de herten ook al kunnen horen bij ons op de Hoge Veluwe. Um, en de bronst zit daar ook aan te komen. En nu in de aanstaande maand, dus de hele maand september kun je eigenlijk s'avonds op verschillende plekken... die, die bronsroep van dat edelhert kun je horen. De bronstijd is dus in voorgang? Uh, ja, ja, ja, ja, ja. Dat gaat beginnen. Dat, dat gaat lijkt... beginnen. het de, de echte hoogbronst. Het is de periode waarin de eerste vrouwtjes bronstig zijn. Dat zit wat later in de maand september. Maar uh, je kunt nu al de herten horen, zeker op, uh, op koude avonden. Oké. Okay. Um, en dan denk ik van... Oké, okay, je kan ze dan horen... hoe klinkt dat dan, dat, dat beurlen? Ja, uh, nou, ik heb hier wel een, uh, een geluidsfragment. Nou, ja. En uh, die zal ik dan eventjes aanzetten voor je. Ah, het, het klinkt een beetje... Uh, ja, ik kom van de boerderij. Het klinkt een beetje als een koe. Ja, dat, daar zit het ook een beetje tussenin. Hè? Tussen het, uh, het loeien van een, van een stier, of het uh, brullen van een leeuw in. Ja, het is, het is echt een heel machtig geluid. Oké, okay, en daar, daar lokken ze dan uh, de vrouwtjes mee, uh, nou, die echt, hoor. Dit is Niet echt, niet echt. Kijk, het geluid wordt wel uh, gebruikt als je dat gaat imiteren... Mm -hmm. om een, een hert uh, te lokken. Maar uh, met dit geluid lokken ze niet de vrouwtjes. Met dit geluid laten ze eigenlijk aan hun tegenstanders weten... van jongens, ik sta hier en ik ben klaar om een strijd te leveren. Ah. Of niet, bijvoorbeeld. Maar uh, ja, het, is, weet je, het, is, het is gewoon een, een uiting van... Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Een beetje het ter territorium afbakenen. Ja, zoiets. zoiets. Maar ja. Dan, dan denk ik, oké, okay, dat Nederlands kampioenschap... dat is vandaag. Uh, wat heb je er nou aan als je goed kan beurlen? Want het gaat er dan om dat, dat mensen dat na moeten doen. Ja, dat klopt, dat klopt. Nou, kijk, eigenlijk is het gewoon een beetje voor de fun. Uh, je zou het kunnen gebruiken... Hoewel wij dat liever natuurlijk niet hebben in het park om mm -hmm. uh, te proberen om een hert uh, naar je toe te lokken. Ja. Uh, zo wordt het dus wel gebruikt, bijvoorbeeld in de Duitsstalige landen. Um, daar wordt uh, in de worden dus op die manier ook wel hetten naar je toe gelokt. Zodat jij uh, ja, een busstukje dus heb... s'avonds op je bord hebt. Nou ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Wij jagen niet in de bronstijd. In de Mm -hmm. hè, maar er zijn landen waar dat wel gebeurt. En ja, zo'n hert, uh, moet je je voorstellen. die staat natuurlijk echt stijf van de, van de hormonen. Ja? Dus op het moment dat hij een tegenstander hoort. dan uh, kan het wezen dat hij eens even een kijkje komt nemen. Oké. Okay. Ja. Ja, okay. Maar de, de, de bedoeling van, van het NK burler van vandaag. is natuurlijk deels. Ja, zie het maar als een soort talentenjacht. Ik bedoel, mm -hmm. uh, wie kan er het beste een, een hert nadoen? Uh, het is. Aan de ene kant serieus, bedoel, want uh, de deelnemers die eraan mee gaan doen, en dat zijn de twintig, mm -hmm. die, uh, die gaan dat natuurlijk uh, vol gaan ze dat doen. Ja. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook wel erg leuk om te zien uh, hoe mensen toch hun best doen om, uh, om zo'n hebna na te doen. Nu heb ik gehoord uh, dat jij een van de beste burlers van de Hoge Veluwe bent. Oh, dankjewel. K kunt u ja. uh, wat laten horen? Nou, ik, ik, ik, laat me dat eventjes proberen. Het is hartstikke vroeg natuurlijk, dus ik weet ja. niet of ik uh, al helemaal bij stem ben. Ah, heb je wel een lekkere zware stem natuurlijk. Dan, uh, dan leg ik even de telefoon neer en dan ga ik het eens dus even proberen. Ja, Eén hey, moment. Kom, kom maar op. Zo. zoiets uh... nou, moet het ongeveer zijn. Ja, ik ben onder de indruk, Henk. <laughs> Dat... Nou dank je. En, en hoe, hoe deed je dat net dan, met een uh, buis of zo? Of gewoon, ik heb, ja, ik, ik gebruik gewoon een soort koker, waar je dan een beetje een klankkast uh, kunt krijgen. Oké. Okay. Je moet het niet te vaak doen, want je krijgt bijna je strot van hoor. Tenminste, <laughs> ik wel, zo'n ochtends vroeg. Dus uh, ik, ik denk dat we hier uh, de Nederlands kampioen, uh, dat ik de Nederlands kampioen al aan de lijn heb. Of, uh... Nou, ja, weet je, ik zou je maar verklappen, ik doe zelf niet mee. Waarom doe je niet mee als je het zo goed kan? Nou, ik vind het veel leuker om er naar te kijken. Oké, okay, ja, dat, dat, ja. Sn dat snap ik nee, ook wel, ja. En ik denk ook, kijk, het is meestal zo... wanneer je een wedstrijd organiseert... dan uh, mogen de mensen die het organiseren... mogen niet meedoen. En dat vind ik ook heel terecht. Ja, Deel, uh, het zou denk ook denk dat wat gek zijn, hè? Dat dus, zeg je? Het zou ook wat gek zijn als je hem dan ja, zou winnen ook. Ja. ja, ik slaap wel uh, al iedere nacht in het park. Dus ik hoef die hoofdprijs van een nacht slapen in het park... In het beter boerenbed uh, hoef ik niet te winnen. Nou, dat, uh, <laughs> dat snap ik, want je bent er altijd al. Vanmiddag zal er uh, door een jury, die onder andere bestaat uit een longarts, een jachtopziener en een operazangeres, een winnaar worden aangewezen. Die mag een wisseltrofee in ontvangst nemen en uh, ja. heeft natuurlijk de eeuwige roem. De inschrijving zit al vol, maar je kan natuurlijk ook uh, komen kijken, net zoals uh, Henk. Ja, dit, dit wordt een prachtig spektakel, dus ik nodig iedereen uit die nu al luistert om uh, vanmiddag naar het Nationale Park de Hoge Veluwe te komen. Om uh, drie uur, vanaf drie uur start het. Henk Ruuseler, boswachter op het Park de Hoge Veluwe. Bedankt. Sam's Leaving Town of Sam van Tim Knol uit 2010 hier bij Start op Radio 1. En uh, nou, uh, Sam die gaat dan weg, maar blijf uh, alsjeblieft even hier... want ik heb nog heel veel leuke dingen voor je. Ik ga straks met uh, Bob van Oosterhout bellen. Uh, sportkenner, uh, sportmarketeer, vooral voetbalmarketeer. die kan mij perfect uitleggen hoe Real Madrid nou die 99 miljoen... die ze aan Garrett Bale gaan uitgeven, terugverdienen. Dus... Uh, Hou, uh, ja, ja, hou hem hier of ik mocht van mijn regisseur een hele ouderwetse aankondiging doen. Even proberen kijken of het lukt. Hou hem hier bij deze puikerradio Radiozender op Radio 1. Tot straks. The The end. End. <laughs>